De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag, scheiding. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, kom op, zal, kom op al. de leimakers. Ja, ik kom eraan. Ja, hoog het. Heb je hier geslapen Toon? Oh. Ik schrok me dood Toon, Blink in mijn ogen. Ik schrok me dood. Ik dacht hij zou toch niet dicht ...vanwege dat hij wat hip op zijn voeten, dat hij niet kan staan. Dat zou een onverdraaglijk idee zijn ...dat wij dat pokken in zouden moeten komen lopen... ...van nou, helemaal naar het andere koffiehuis moeten gaan. onverdraaglijk ja, Nou Toon, noem maar twee bakjes. Ja, dan moet ik even zitten. Uh -uh. Even zitten? is staat de koffie eens Bruin. Nou, er is daar geen letter aan gelogen. De koffie is bruin. En het gas is groen. Ja, maar daar heb ik geen trek in. Heb ja, je daar wel trek in? In koffie. Nou, die moet ik er even gaan zetten. Zet me... oh. Nou, laat maar. Goh, heb je slecht geslapen, Toon? Nee. Nee, maar ook niet goed. Nee. Wat een babbelar, hè, die Toon. Nou. Dan klets je de oren van je kop. Ik zet wel even een muziekje, op. Moet dat. Oh, weg, eh, Toon, even antrenouw. Zet even Tante Leen op romantisch. Ja, op een beetje. Daar hou ik van. Daar hou die van. Van Tante Leen, ja. En weet je wat ik ook? Het jammer vind van die Gert en die Hermine Timmerlei. Dat vond ik nou vrolijke oh, ja mensen Bart. vroeger. Tegenwoordig is dat meer een boodschap. Heb ik geen boodschap aan? Nee, dan ga ik wel naar de winkel. Hey, wat ben je druk, pa? Hm? Wat krijgen we nou weer? Wat is dit? Ah, bach. Bach? Bach? Wat bach? Niks bach. Fokker ben ik. Hier, zie je toch? Dat is bach. Nee, dat is Toon. Ik ben Fokke en daar zit Peek. Wat heb jij, snuifdoos? Ik denk er niet over de muziek, heb. Beethoven, Vivaldi, Tchaikovsky, Klaver, Scribo, Donizetti. Maar bovenal hou ik toch van Bach. Die oude meester uit de klassieke verleden tijd. Vooraan, dokter Pipi, bij er alles van? Ik had er helemaal niet van van die begrafenismuziek. Uh, zet af, Toon, we worden er treurig van. Ik ben treurig. Wat, wat, wat, wat, wat heb het dan voor nut om die rotmuziek te draaien? Nou, oké, okay, dan geen muziek. Waar blijft die koffie eh. nou, Toon? Als hij zichzelf moet zetten, dan hoeft het voor mij niet meer. Oké, okay, dan geen koffie. Eh, wat, wat is hier aan de hand? Ja, weet ik veel. Volgens mij is het Toon een overgang. Of heb je gisteren weer te veel van je eigen handel ingenomen? Als jij wist, je. jongen, welk verdriet ik met me meedroeg, dan zou jij niet zo praten, Peek. Maar ze zegt een einde, wat er een beetje is toon. Ja, maar wel snel, ik smacht naar een koffiebruin. ja, ik. Ik ja, ja, kijk, het punt is. Het punt is. Mijn wijf is bij me weggelopen. Oh. Zo, nou, het hoge woord is bereikt. Nou, naar nou, achter de pannen, vooruit, hop, hop, hop, en koffie zitten. Ah, ja, is niet zo harteloos. Hoe die met de man zegt. Ja, ik ben niet tof. Wat zeg je? Dat je zo licht danst. Nou goed. De man en vrouw, is weg. Zo wat? Zo wat? Een had geluk geweest. Zo zie ik het. Zo is het toch? Ja, u weet werkelijk niet waar u het over hebt. Ja, alsjeblieft, maar... je bent ziek. Mengelenberg. Zie je de tragedie dan niet? Zeventien jaar bij elkaar. Hooran? Hoe is het in godsnaam mogelijk? Oh, een nare, zure, oude, hartloze man. Ja. Dat is wat jij bent. Kapot? Kapot, berg. Je hebt het tegen een Kapot. vriend. Ik heb het er getoond. En toon heeft van zijn leven nog nooit niks gedaan dan klaag over het meest, Dat ze kreet dat hem op ze niks hebt. Dat hij de zaak alleen maar had, zodat hij niet bij haar hoefde te zitten. Ja. Ze had de stemmen zo zinnig als zag hij altijd. Jaloers, bazig. Ze had een goede hand van schoonmaken. Wat dan neem je werkster. Het is goedkoper ook. Ja, goed een heb, lopen zeuren. Dan hoef je hem niet gelijk blij te weten dat ze bij hem weggelopen is? Kijk, als jij bij je vrouw wegloopt, is een andere zaak. Dan heb je er geen trek meer in. Maar als zij bij jou weggaat. Dat is toch iets van een klap, spiegisch gesproken. Precies, jij begrijpt het. Ja, Mijn persoonlijkheid is geknakt. Jawel, ja, ja. Ga erover leggen, emmeren bij de dokter. Nou, dat kan behulpzaam zijn. Alsjeblieft, bal. Kom nou toch. Weet je wat dat is, Peek, jongen? Als ik ruzie had met je moeder het gekreed, dan nam ik een borrel en dan kreeg ze een roei. En dan was het over. Ja, tot ze bij je wegliep. Ja, dat zouden we daar niet meer over hebben. Maar daar hebben we het nou juist toch over, dacht ik. Morgen, mannen. Huh? Ali, iemand overleden? Nou, ja, het is toon. Oh, dan heb je nog een lekkere kleur voor een dooie. Nee, Beb is bij hem weg. Nee. Ja, vanmorgen. In eenen vertrokken. Nog niet eens de boel aan de kant. Dat vindt hij het ernstig, geloof mij altijd vindt hij het ernstig. Dat is de grootste verdriet. Fokker, als ik een mes bij me had, gewoon of een bijl, oh, even... dan sloeg ik zo Wat aan, wat aan, wat aan? Dan nog niks, dappere dodo. Ik ga je weg. Ik vind er hier geen pest meer aan. Bak je koffie, al. Ach nee, laat ik jullie maar even alleen laten met het verdriet. Ik wou jullie eigenlijk alleen even uitnodigen. Oh, op de koffie? Koffie of een borreltje? Aan het einde van de middag. een jaar of zo? Nee, vanwege dat mijn zaak open gaat. Ach, wat voor zaak? shop. Ja, de koffieshop. En met deze toon zie ik daar ook voorlopig geen verandering in komen. Maar wat voor een zak heb je nou? Koffieshop? Een soort koffiehuis dus eigenlijk. Oh, dat is leuk voor je, Ali. Echt leuk. Ik hoop dat het een beetje gaat lopen. Gefeliciteerd. Maar ik weet niet of ik in de stemming ben of vanmiddag langs zou komen voor een neutje. Nou, ik wel. Reken maar op mijn. Ja, reken maar voor wie ja. is. Waar is het? Ik ook. Hier op de hoek. Op de hoek? Ja, waar vroeger de wasserette zat. er zou toch een schoenenzaak in komen? Mijn was verteld dat er een schoenenzaak zou komen. Ah, ja, dat ging niet door. En toen kon ik het huren. En dan haal ik er een koffieshop. Leuk, hè? Ja, dat is uh, lollig. Lollig. Leuk. Dit is een ramp. Deze buurt is niet groot genoeg voor twee koffiehuizen op één vierkante meter. Dat is brutaal. Komt hier binnen lopen om ons allemaal uit te nodigen... ...omdat de vrouw van plan is om mijn wijk te verpesten. Dit is helemaal jouw wijk niet. Straks raak ik allemaal koffieklanten nog kwijt. Ach, doe die zo verspannen, Toon. Ik trek toch een heel ander publiek. Het is verraad, Ali, het is verraad. Oh, nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer. Nou, het was vriendelijk aangeboden, Al. reken er maar niet op dat ik kom. Nou, ik wel. Hé, hey, Ali, op mij maar wel. Wat een verraaier. Hé, Verraaier! Ik hoop dat je morgen nog failliet gaat, weet je dat? Hij ja, van hetzelfde, Toon. En, eh, uh, het is gek, hè? Maar ik begrijp eigenlijk in één, dan waarom Bipje bij je weggelopen, is. De Mars. Wat een dag. Wat een dag. Niet alleen mijn berg weg, maar straks ook nog allemaal koffieklanten pleiten. Ja, kom, kom, kom, kom. Toon, voorlopig zitten we hier nog. Ja. ja, maar zonder koffie. En als dat nog lang zo blijft, zit ik hier binnenkort niet meer. Wat bedoel je daarmee? mee? Ja, dat ik hier gekomen ben voor een bakje koffie. Maar dat ik alleen nog al maar grauw en snouw heb gekregen. begraven is muziek. En ik zag er en geen koffie. Ik ga. De ratten verlaten het zinkende schip het eerst. Maar jij moet oppassen, graftak. Want ik geef jou bij de gemeente. Vanwege wat dan wel? Ik vind wel iets. Aju. Nou, oh, dat gaat de eerste. Ben je gek? Die komen weer terug. Wel ja, als je ergens koffie hebt gedronken. Mag ik het met een toastje in een cappuccino? Jou. Nel mio cuore, dal mio al Doe jij hier? De eh? zitten hoezo? Ik zocht je. Nou, ik zat hier. Waarom? Omdat we zouden gaan koffie drinken. Nou, dan zitten we hier toch goed. Wil jij een cappuccino? Nee, ik wil koffie. Een cappuccino is toch koffie allebei? Je kan ook eh, ex expresso krijgen.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 Hm? Waarom, waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet. Het is een stuk gezelliger hier. De koffie is nog beter ook. Trouwens, ik weet niet waar Toon door, door zijn koffie meent, Maar voor mij is dat geen zuivere koffie. Je kan Toon op een moeilijk moment als die toch niet in de steek laten. Ik, ik drink hier... Ik, ik drink hier een gebakken koffie. Ik begrijp niet wat ik Toon daar voor onrecht mee aan doet. Ja, jij hebt echt een blok voor je kop. Hé, een Pijk!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 Ja, niet dat ik het nou per se leuk vind. Dat, uh, nou, ik bedoel, het gaat mij particulier om de muziek. Kijk, dat jouw. Oh, bab... nog eens even je klep, man. Oh ja, sorry. Zo, het is boven ook weer lekker schoon. Nou, oh, hartstikke bedankt, Dries. Fijn dat je me even hebt willen helpen met. Hier. Wat is dat? Ah, kom, pak Wat is dat?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 Nou, dames en heren, dan de huiskamervraag. Waar gaat deze discussie over? Ik vind het wel je je kijk, je kijk, kijk, dat toe, een Ze Ja, zo blijven we nog helemaal niks eh, Ze hebben het over fokken. Ja, ja, ze... ja ze hebben het over fokken Hoezo? dat hij nou op de hoek zit en niet hier. Op de hoek? Ja, bij Ali, de nieuwe koffiehuis. Nou, waarom zou hij daar niet mogen zitten dan? Hij kan toon toch niet verraaien op dit moment? Nou, zijn vrouw is weggelopen. Ja, het is toch geen verraaien? Hij drinkt er alleen een kopje koffie. Ja, dat gaat hij hier ook doen. Waarvoor? Voor de gezelligheid zeker. Zitten nog drie man in dit café, waaronder de eigenaar zelf. Waar is de rest? Bij Ali. Nou, ik geef ze geen ongelijk. Hm. Sinds Beb weg is, is het hier gewoon niet om te harden. Zit toch voor je gezelligheid in een café? Ik vind het met die muziek juist wel te doen. dat ik hier even op opgeruimd. Maar anders dan... Uh... Ik zal het maar eerlijk zeggen, had ik liever ook niet hier geweest. Ja, zeg, reis, begin jou ouder eventjes. Ik mag toch zeker wel zeggen wat ik vind? Ja, maar nou even niet. Oh nee, goed, dan ga ik wel. En we gaan naartoe. Nou, niet. Ja, dit lijkt me nergens op. Mag die muziek wat harder, Het ja. loopt tegen vijf. Die jongens, zullen ze komen. Al die sluiten om vijf uur. En een borrel schenk ze niet. De Klaverjasclub die behoort hier al een half uur te zitten. Ja, ome Nederlands hebben er om deze klok toch meestal al een half liter in zitten. Ja. Op zijn minst. De hele dag is er geen hond geweest. En die dat kwam was met vijf minuten alweer weg. Heb ik soms een besmettelijke ziekte? Ja, je bent depressie. Je bent somber. Dat kunnen de mensen niet tegen. De mensen willen al lachen. Gezelligheid, vrolijke pret. En iedereen is je maatje als je lollig bent. Maar te dat je even in de dalles zit, zijn ze gevlogen. Hebben ze geen trek meer in een borreltje, gaan ze hier vrij anders zijn. Maar begrijpen ze het dan niet. Begrijpen ze het niet. Een kastelein. Een kastelein is toch ook een mens? Dan kan ik je een liedje van. Nee, Toon, dat begrijpt men niet. De mensheid is vreed. ik weet daar alles van... Wat dat betreft heb je het verkeerde vak gekozen en kan je beter met een dierenpension beginnen. Hou jij nou eventjes je klep, wil je, baklap? Nou, je laakt fokken wel. Ook al zo'n gaaf exemplaar van het menselijke ras. Ik heb meer genoeg, weet je dat? Ik heb meer dan genoeg van dat geheim. Maar weet jou blij je blij dat, dat ik er dag? zit? Uit pure melee zit ik hier al uren. Ja, op één tonnetje. Word je uh, dat... toch ziek van? Dat is helemaal niet waar. Van zeven tonnetjes word ik ziek. Daar ken mijn maag niet tegen.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 Je maakt het voor jezelf kapot. Ik kom om te helpen. Ik heb helemaal geen hulp nodig. Ik kan toch even luisteren. Nee, dat kan hij niet. Ga weg! Ga toch allemaal weg! Ik sluit mijn zaak. En ik hang me op. Graag. Als oh, nou, ik ben al weg. Ik kwam uit aardigheid, maar ik ben al weg. <tie> mijn toon. Toon, zo gaat het toch niet. Sorry. Zo raak je alleen maar verder weg. Zo verlies je iedereen. Sorry. Wat, wat, wat moet ik dan doen, Peek? Ga met haar praten. Never. Praten kan toch geen kwaad? Misschien los je er wat mee op. Op deze manier blijven de jongens weg. Ja, Niet iedereen laat zich uitschelden zoals hij suffert van de zware. Zo is het maar net. Het ik een beetje somberheid, daar kan iedereen wel tegen, maar... Ruzie hebben ze thuis genoeg. Ga met te praten. Ik, ik, ik... Ik kan mijn zaak niet in de steek laten. Nee, stel je voor, dan komt een bus ineens binnen. Een bus met wat? Als je niet gaat, heb je straks helemaal geen zaak meer.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 Die bus. Welke bus? Met Chinezen. Oh, Harry, zwager van me. Zo dom kom ik ze niet vaak tegen. E en je hebt ze nog niet eens gezien? Wie? Die Chinezen. Nou nee. ja, wat een verstand. Goedenavond, allemaal? Nou ja, <kliek> allemaal. Hallo. Toen we niet? Nee. Mooi zo. Nou, wat kan dat ook een goudbak wezen? Nou, Um, koffie? Hè? Nee. Dat komt me nou ook mijn oren uit, zeg. Lekker, lekkere koffie daar van. Lekker bakje, maar je raakt er zo gevuld van. Doe mij maar een borreltje. Wie bedient er? Ik. Oh, mooi. Doe mij... Dat maar een dubbele. Nee. Oh, nou, dan maar een enkele. Nee. Hoezo niet? Ik schenk jou niks. Je hoeft me niks te schenken? Ik betaal hem wel. Daar jij die fles, doe maar om. Er eh, wordt jou geen drank meer ingeschonken. Maar ik, ik heb nog niks gehad. Geen druppel. Heel goed, Peek, Heel goed. Mag ik nog een tonic? Maar joh, een zoontje van me. Ik heb dorst. Je vader heeft dorst vanwege die cappuccini. De hele dag zo'n dikke strot. Je moet er niet meer aan denken, zeg, aan die koffie van Ali. Nee, nou, gaat mij maar zo'n lekker faanborrelje vertonen. Never.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 Ik heb hem opgevoed Fles heb ik hem gegeven De borst Meent u dat nou? Nee dat meent hij niet Ik was in de borst en hij was in de fles Mijn eigen kind Mijn eigen opgroeisel Mijn het mij een borreltje Zijn vader Hij ja, bent mijn vader niet meer maar, maar jongen wat heb ik dan nog? Wat heb ik daar nog? Niks meer en Dan heb je echt je best voor gedaan hoor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 Niks. Die van Douw Verlaten ben ik. een wees. Een wees gegroet. He, voor een borreltje. Voor één borreltje. Laat die me doodvallen. Ik doe het. Ja. Ik doe het. Ik mag er een aan. Zal er vast een stem of muziek je opzetten? Ja. Doe, doe maar iets van Bach. Ja. Lach maar. Nee. Ik zal lachen straks. Als ik naar beneden kijk... He? Samen met mijn grote verlosser naar die tranen dan wat aarde eet. Ik stort me van het biljart. Ja, Pa! Ja, niks! Ja, Pa! Niks! Ik was jouw vader niet meer. He? Nou niet man, omdat ik omdat ik geloof dat ik me belang heb gekant te maken. Ik probeer te luimen. Hé, hé, hé, hé. Wat is dat hier voor geschrijven? Oh, Tozie. Alla, Tozie. Ja. Het is een tragedie. Ze ja. willen dat ik er een kente maak. Nou, ik zou het ook wel prettig vinden als u er mee uit zou scheiden De hele buurt kan het horen. Verdorie, ze. En wat blijven jullie nou met eten? Ja, ik moest even voor je eventjes hier. Eten? Eten? Ja, eten, ja. Hij eet niet mee. Heb u geen honger? Honger? Ik, ik, ik, ik sterf? Ja, nou, kijk eens aan. En je hoeft er niet eens voor het bordje te springen. Hoe, hoezo eet hij niet meer? Trek je er niks van aan, toe, ze proberen met de koeien neer. Deze is een faal vale voor aaien en dat zal hij verboeten. Wat heb ik, wat, wat, wat, Waar heb ik dat mee gehoord? Wa oh nee, dat was in de oorlog. Nee, daar zouden we niet meer over praten. Ik aas mijn recht. Desnoods ga ik in hoger staking. Nou, reis, ze hebben ook van dat probleem verlost. Oh, die adder. Ik heb deze adder aan mijn borsten gekoesterd. Hij eet gewoon mee. Je kan ze maar toch niet wegsturen omdat hij ergens anders een kopje koffie drinkt. Hij komt er haast niet in. Hé, nee, ik versta zo geen pest van die muziek. Hij eet gewoon mee. Hou vol, toze Mijn... oh, godsnaam, hou vol. Goed, niet opgeven. goed, neem hem maar mee, die oude seniel. Prop hem maar vol. Maar dan blijven Harry en ik wel hier en wij eten niet. Precies. Uh, uh, wat? Nee, nee, nee. Ik eet wel. Ik betaal elke maand voor kost een inwoning. Jij ook, Brutus. Hij heeft gelijk. Voor het eerst in zijn leven heb je gelijk, die kwakbol, want ik pik het niet. Ik pik het niet. Wat doe je nou? Wat doe je? Mijn glazen, ouwe oh, gek kwakbol. Hier! Nou, wat is Dat, dat Moet je maar niet prikken, jongen. Hey, geen peek, geen glazen hoor. Geen mijn glazen. Mensen, wat is dat nou? Mijn. Ik sta achter je toon, onvoorwaardelijk. Nou, ik niet. Ik uh, moet toch ook eten? En hey, Gaan we er nou weer over beginnen? Nou, geen ruzie, geen ruzie in mijn zaak, alsjeblieft. Laten we wat Hoi. drinken. Peek, schenk een borrelje in. Huh? En zet alsjeblieft een ander muziekje op. Dit soort treurmask, dat haalt de cliëntelen weg. Mij anders niet. Nee, ik heb het ook over mijn goede cliëntelen. Maar we moeten toch het leven een beetje vrolijk kunnen nemen. Fokke, oversla oh, kom. Wat drink je van me? Wat is er met jou? Niks. Jawel. Ja, wel, Toon, ik zie het in je ogen. Uh, jij bent... Uh, tracey, ja, je bent. mijn Ja, Jij bent verliefd, Toon. Ja, het is ook zo'n fijn, wachter. Over wie, heb je, het nou? Over wie ja, heb je het nou? Het is niet waar, hè? Ja, ja, ja, ik, ik, ik, ik weet het wel zeker van wel. Je kunt zo lekker met er, uh, praten, hè? Nou, ja, uh, oh, yeah. ja, Kom, Peter, schenk eens in, joh. Nee, ik ga nou naar huis. Wat laat Peek, mijn jongen, mijn kind, wat heb je nou? Het is niks, pap, maar ik ga slapen. Nou, daar begrijp ik nog niks van. Nee, jij niet. Toon. Nou, ik jij ook niet. niet. Maar ik wel. Weet je wat het is, Toon? Mijn jongen kan niet tegen de gezelligheid. MUZIEK geluisterd naar de Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Peek de Breker werd gespeeld door Piet Reumer, Trees vrouw door Tony Huurdeman, Harry was Sakko van der Made, Ali Karin Bloemen, Toon Ab Abspoel en Fokke Johnny Kraaijkamp senior. Technische realisatie Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. Regie Hero Muller.